demonstratie met het NOS-journaal. Van de huishoudens die pakjes avond vieren, geeft bijna 40% minder geld uit aan cadeautjes dan vorig jaar. Te blijkt uit een enquête van marktonderzoeker GFK en opdracht van de NOS. Wat een idiote... Kerstmis wordt minder bezuinigd. Onder meer door de schuldencrisis en onzekerheid over de pensioenen geven Nederlanders minder geld uit. Ook gaan mensen minder vaak naar de winkel om hun Sinterklaas en kerstcadeaus te kopen. Een vijfde van de cadeaus wordt online verkocht en dat is een verdubbeling van de internetomzet in drie jaar tijd. In Nederland overlijden nog steeds onnodig mensen doordat de trombosezorg tekort schiet. Volgens het radioprogramma Argos is er weinig terechtgekomen van de maatregelen die de inspectie voor de gezondheidszorg sinds vorig jaar eist.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 De 18 passagiers en 6 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn gebleven. De kaping begon gistermiddag. De kaper was waarschijnlijk lid van de PKK. Zijn eisen waren onduidelijk. Mogelijk wilde hij naar het eilandje varen waar PKK-leider Eutjalan gevangen zit. De verkoop van sigaretten in België is de afgelopen negen maanden met bijna 20% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De Belgische krant Le Soir schrijft dat het prijsverschil voor sigaretten met de omliggende landen steeds groter wordt. En daarom kopen met name veel Fransen en Engelsen hun sigaretten en cheque in België. Fransen zijn 1,20 euro goedkoper uit voor een pakje sigaretten. Engelsen betalen in België 2,95 euro minder voor een pakje. Ook voor Nederlanders is het lonend om rookwaren in België te kopen. Opmerkelijk is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 Sorry? Nou ja, wat is dit nou weer? Gewoon zo'n plaat stopt gewoon in één keer. Nou, ik vind het... Eh, Daar ben ik een beetje bang voor. Start hier. Wat? Ja, wat is dit nou voor raars gedoe allemaal? Nou, maakt ook niet uit. Toebak leeft op de radio. Het zou verboden eh, moeten worden. Het zou verboden moeten worden, ja. dat is natuurlijk goed nieuws. Ja. Nou, dat vind jij maar weer. Ja, eh, Toebak leeft op de radio. Welkom, tweede gedeelte van dit radioprogramma. En het duurt tot met 10 uur. Ik was allemaal van me apropos, zeg. Ja, het, is allemaal, het is gewoon na negenen. Het is na negenen We al hoor. We zijn al tweede uur bezig. Ja, dus had je even, had je even een blackout? Ja, ik je er helemaal depressief van. Ja, man is dat hè. Maar ik weet niet hoe dat komt. Ja, Het schijnt dus dat in... Mag je muziek wat zacht, want zo horen de mensen oh, toch je er niet. Niets. In de baarmoeder schijnen foto's en dagelijkse berichtjes te ontvangen van de moeder, ook over haar geestelijke gesteldheid. Is dat, dat is dat mail? Uh... Ja, ik denk ook dat zijn van die uh, sms'jes en zo. Ja. En, uh, maar de depressie kan dus zo invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, zelfs na de geboorte ook nog. Ja. En al tientallen jaar wordt daar natuurlijk onderzoek naar gedaan. En sommige effecten zijn natuurlijk overduidelijk. Roken en drinken, ja, dat is ernstig. Ja. Maar ze zeggen dus dat de subtiele andere invloeden toch ook wel heel veel effect hebben. Zo bij mensen die geboren zijn tijdens de hongerwinter in 44 vaker gezondheidsproblemen en uh, overgewicht en diabetes en dat hangt dus zeer waarschijnlijk samen met het voedseltekort toen ze hebben gewoon ook een slechte start gemaakt. Ja logisch. Maar ja, het staat in ieder geval vast dat de foetus zich in de baarmoeder al voorbereidt op het leven op basis van de berichten die hij van zijn moeder ontvangt. Dat is onderzoek al it... Koert Zandman. Ja, dit klinkt allemaal zo logisch ook allemaal weer. Ja. Ik vond het wel weer grappig. Ik zie het meteen. Ik vond dan weer verder. Want een tijdje geleden ik uh bij iemand wat stoelen gebracht en die had een kindje die kon nog niet praten, maar ze had het kindje wel gebarentaal Geleerd. Oh, nou handig toch? En de gebarentaal van over eten. Nou, eten is makkelijk, dat doe je gewoon je vinger gewoon in je mond. En daar waren we meer van die gebaren. Niet te diep niet te, dan te, ga je nee, Of komt het er allemaal ja. weer naar, uit? Maar zou ik nu een bepaalde soort gevoeltaal uh, kunnen ontwikkelen? Dat je zeg maar allemaal de foetus in de buik al kan communiceren. Ja, joh, heb je hebt al lang. In Amerika kan je dat soort cursussen voor heel veel geld kan je volgen. En, en, uh, en dan ga je, moet je Mozart draaien en je moet je buik masseren. En dan ze zeggen, als je je hand op een bepaalde plek doet, dat dan het ja? hoofdje naar je toe komt en zo. Oh, oké. Okay. Nou, ik denk dat de heel veel moeders toch. Uh, Automatisch al communiceren met een kind Als jij uh, zo'n zo dikke buik hebt En die gaat heen en weer Dat je toch uh, eigenlijk uh, uh, wel uh, Geestelijk wel bezig bent met je kind Van hé hey daar weet je hallo. zo ja. hallo jij wordt later piloot hè jij wordt ja. later piloot ja. ze gaan heel veel geld verdienen ja en uh, gelijk wiskundige formules voorlezen e MC, kwadraat wat betekent die e eigenlijk ja dat kan je allemaal <laughs> moet je wel in spiegelbeeld moet je dat ja. op je buik schrijven dan snap je er helemaal niks van hè ja trouwens ik dat kan wel je wel is heel grappig om te vertellen vorige week heb je het begin van Beauty and the Geek ja. in Amerika en er zijn er een soort uh, forums dat mensen dan mogen... Dan willen ze kijken wie dan de leukste beauties zijn... En wie dan de leukste nerd zijn. Yeah. Geek is een nerd. Yeah. En dan had je dus ook van die vrouwen... En uh, van uh, wie schreef de vijfde symfonie van Beethoven? En dan zie je ze denken joh, denken. <lacht> en daarna zeggen <hadden> ze... <lacht> Ja, Mozart. Ja, het is dus dus gewoon Beethoven natuurlijk. <laughs> ik is logisch na. Nou, maar ook al die mannen. Dan heb je wel eens, uh, met de, heb je wel eens wat gehad met een vrouw. En het, nou, ik, ben keer, ik ben wel een paar keer uit geweest voor de eerste keer. Maar het is nooit wat geworden. Maar ze zien er ook echt zo nerdy uit. Je. Geweldig. Ja, ze zijn er echt, uh, zien er echt heel freaky dus uit. ik heb ook echt mijn uh, computer toch ingeschakeld. Vanmiddag om me toch op te nemen. Het tweede deel. Ik vind het toch wel heel leuk. Het is gewoon echt freak, een freak show is het. Ja, Dat is het. Maar die, die nerds die hebben... Wel heel wat in de mars. Die zijn gewoon echt super, super intelligent. Ja. En dan gaan ze die ook onder handen nemen. En dan uh, merken ze waarschijnlijk ook van ja, er is meer in het leven dan inderdaad het oplossen van wiskundige vergelijkingen. En uh, Want wat ze dromen wel van die mooie vrouwen. Want uh, we zijn ook helemaal uit het veld geslagen als die dames dan voor het eerst langs komen lopen. En dan uh, kunnen ze echt niet meer denken. Ja, het bloed stroomt naar beneden. Dat, dat, is, dat, dat zit dat is er toch wel duidelijk. in. Heel duidelijk, ja, het is wel dat schattig. Gewoon, het is wel je, schattig. Daar kan je gewoon niks aan doen. Ja. Ja, nou straks even meer dingen over kinderen. Er verschijnt namelijk uh, keuvelen, dat waren ook nog even vergeten. Keuvelen, Sint-Maarten, hoe je hem bestaat. Ja. Te zit maat, kijk waar heb je het over? Nee, ik dat keuvelen, ik snap ik niet. Keuvelen, ja, dat noemen wij keuvelen in Noord-Holland. Oh, keuvelen. Ah. Wij zitten te geiten te keuvelen op de radio, maar je hebt ook keuvelen langs de kanten bla bla bla, op, op straat, zeg maar. Ja. Ah, ja. Nou, welkom erbij. Wat maken ze weer uh, wilde muziek, zegt oh. de Manic Street Peaches en de nieuwe single, dames en heren. Het is weer tijd voor een wilde gitaarplaat. Nou, ik vind het wel meevallen, maar goed, er is wel weer iets nieuws wat je kan verwachten hier. En het is, uh, de hele album is trouwens uit, This Day heet het. Ik zou eens even kijken of ik nog wat wilders van de cd kan afrekken. Dat zou toch wel eens leuk zijn, zeg maar. Toen leeft er bij jou. Kort over negen. Het gaat allemaal zo snel. En eh, we hadden het net al over kinderen. Gisteren eh, was het in Tomaten? In tomaten? De koeien bestaat ja, in. Ja. Het is altijd leuk. Dan komen die kinderen voorbij. En die gaan dan zingen aan je deur. En dan... Je altijd weer van die buren die dan echt de gordijnen dicht doen. En die gaan het licht uit. En die gaan eh, ergens in een hoekje zitten. die doen de deur nog niet open. zijn ze... Ik weet niet wat dat is of zo. Ze hebben ja. een trauma dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Of, dat, of ze hebben ja, niks met kinderen. Ze hebben kinderen gewoon geen zin in. Of, ze hebben gewoon dat gedoe. Gedoen. Het is echt zo goed... Als je dan, ik woon in een drive-in-woning, om dan zeg maar gewoon elke keer weer boven te gaan zitten. En dan heb je oh, en dan weer die trap af. En weer die trap op, en weer die trap af. Maar viel je ook hoor, want ik had gisteren ook heel veel trap. Ja, nee, ik viel wel af, dat wel. Ja. ja. Maar uh, daar stond ik voor de deur, ik had gewoon zo'n uh, kratje waar mandarijnen in zaten. En die had ik er vol gestort met, uh, met van die beertjes en al de toestanden. Mandarijnen toch, je hebt er geen mandarijnen uitgedeeld hè. Nee. Zo gezond. Nee. Nee. nee, maar ik heb dat mandje, dat, ja? dat uh, bakje gebruikt. Ja? En daar heb ik dus gewoon beertjes en zo. En uh, van die uh, pennywafels, verpakte pennywafels en zo erin. Ja? Maar de, de saaie werd die ding en zij zaten het zingen, maar uh, eigenlijk kunnen ze het niet meer. Ze zitten helemaal in het mandje ondertussen helemaal te kijken wat ze gaan nemen. Weet je? Ja. <laughs> en ik zeg, van nee, ik zeg hier kijken. <laughs> in mijn hoofd. Ja, concentratie even. <laughs> ik zeg, jij ja, je moet wel doen alsof je je best doet voor mij, anders krijg je niks hè? Maar, ja, mijn dochter die ging gegeven toch maar even inder eentje rondlopen in de straat. Nou, dat werd zwaar afgeraden door allerlei uh, buren. We gaan nou niet alleen. En een gegeven moment komen ze bij één man en uh, begon ze een lied uh, in te zetten. En ze had echt zo van, nou, we gaan hier even alles geven. Gewoon alle. En toen zegt hij van, nee, dat lied ken ik al. Pak maar twee uh, stuks. Zou er niet toe. Dan ben zou je denken, nou, lekker makkelijk. Nee, ze vol zich ze dus recht gedist. Ja, het ja, is ja. dit nou weer. Ik sta hem hier uit te sloven en dan word ik meteen weggestuurd. Ja. Gaat mij aan het zingen. Dat snoepgoed is bij, zak. Kijk, dat is een dochter van mij. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, die gaat ervoor. Maar ja. ik zat ook wel laatst te denken van het is toch zo... Maar goed dat wij hier dan Sint Maartje hebben, dat is nog lief en schattig, lampionnetjes. Yeah? Want zoals in Amerika, dus dat Halloween. Ik ja, oh, kan me ja. echt wel voorstellen dat kinderen daar echt een jeugdtrauma van krijgen. Wow. Als ze daar de deuren open doen en dan zie je dus uh, van die spinnen wegschieten en zo. Dus een vrouw mee, die je dan als heks verkleed uh, yeah. voor die deur staat en zo. En dan denk ik, nou, dat lijkt me toch hartstikke heen. Als je zo klein bent. Ja, maar word je toch een beetje immuun voor? Als je dat langzaam gewoon elk jaar een beetje weer beleeft. Ja. Dat, dat, dat al die spoken en die griezels, dat is allemaal nep. Ja, maar het is wel grappig Een vriend van mij die had zo'n hele grote spin Een redelijk echte spin Had hij uit de voorwinkel gehaald En daar speelden ze dan mee De een plakte hem in de gang op het plafond De ander pakt hem weer daar weg En deed hem in de wc ergens ah, ja. En elke keer schrok zich weer een taaltering. tegen <laughs> Voor diezelfde spin Dat is toch altijd heel leuk <laughs> Nou als we het toch over kinderen hebben Ja raddraaiers op school krijgen steeds vaker steun van ouders Was vandaag in de klassiekans van Nederland te lezen Het is echt zelfs zo ver gekomen Dat een, een, een, een directeur adjunct directeur Rob Wesseling van het uh, Rijncollege College in Nieuwegein. Zou namelijk een 13-jarige VMBO-scholier uh, hebben afgetuigd. Je ja. kent het wel. Oh, die, die, die kunnen echt zo irritant zijn, die leerlingen. Gewoon hier. Pak aan. En hier. Ik zal je ze even leren gewoon. Uh, die is opgepakt door de politie meegenomen, ja. handboeien om en die is gewoon afgevoerd gewoon. Echt, die is gewoon over het schoolplein meegenomen. Omdat die waarschijnlijk heeft misdragen. Oh. En nu, uh, ja, die, die ouders steunen hun dochters en, en zonen door dik en dun ook, hè. En vaak komt het ook voort uit het feit dat ze vroeger gewoon niet gehoord zijn. En ja, niet serieus zijn genomen. En nu een eigen kind wordt ook niet gehoord en serieus genomen. En dan komen ja. ze verhaal halen. Dus dit is... Je ja toch op, zeg. Dit is zo belangrijk dat hier de aandacht aan wordt besteden. Want dit is de... De basis van de H maatschappij. Het summum. Ja. Het summum. Als we dit goed aanpakken, dames en heren, niet op gaan bezuinigen, dan kunnen we uiteindelijk nog er goed uit vandaan komen. Ja. Oké, okay, nou, ik heb nog een heel... Majore, maar je hoort maar. Een beetje een gore berichtje hier. Ja. Dat uh, er is een kapotte thermostaat geweest. En die heeft dus in Nieuw-Zeeland... Ja, we hebben het over. Het is de andere kant van de wereld. Maar 800 zeldzame reuzenslakken zijn een koude dood gestorven in Nieuw-Zeeland. Auw. Oh. Maar ze maken, de leven, ze maken deel uit van een fok-programma. Fok, fok! Sorry. Fok en die fok. Om de soort te redden ja. En de slakken van een soort Die heette Paulipinta Augusta Die waren dus geëvacueerd van de plek Die was bestemd voor mijnbouw Maar het zijn dus uh, reuzen slakken De sumo onder slakken worden ze genoemd En ze kunnen zo groot zijn als een vuist huh? En dat lijkt me wel hoor. Huh? volgens huh? mij wow. En volgens mij hoor je het dan als ze langs glijden Ik heb daar wel eens een pornofilm van gezien Van slakken die gingen paren ja Dat ja. was echt zo sensueel Ja, oh, vind je dat wel lekker? Ja, ik vond okay. echt, echt, hoe ze op elkaar kropen en zo En dat, dat, dat, dat flubberde zo bij elkaar Wauw, man Ja, maar ik weet, ik snap nu Nu snap ik waarom ze zelf zijn, die Want Ze zijn natuurlijk zo glibberig, die worden gewoon uh, Door mannen gebruikt nou. Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Lekker, lekker slimy wow. Lekker weer <lacht> Nou, we krijg je we zijn er, niet op mijn broek van maar dit ja, soort berichten Het schijnt driften. dus wel dat het speciale folkprogramma kan zelf vele 10.000 euro's per jaar ja. Maar uh, ik denk zelf van die slakken van, nou, volgens mij als een slak eitjes leggen, dan komen er echt heel veel uit Toch? Uh, die zijn van, ja, ook van die slijmige eitjes, ik denk, denk ik het ik een beetje lijkt op jaar. Al die eitjes, weet Ik je? heb er helemaal geen beeld bij, bij slakken die. Hoe, uh, hoe komt dat ter wereld eigenlijk? Nou, die gaat zo. Zo, <smacht> zo komt het eruit. Dat geluid hard, dat had ik nog niet. Nou, dat heb ik er nu op staan. <truid> Oké. Okay. Nee. Oh, er wordt weer gebeld. Wie zou het zijn? De Sinterklaas. Ah, hij, ah. Komt, hij komt vandaag aan in Dordrecht. Het <truid> kan je zien op de tuin, op. vind je namelijk. Nou, je bent gewoon niet goed geïnformeerd, nou dat ben ik wel van TV op kanaal 45. Hey oh, ben je ook een In het het We saw you change over time and it showed Is dit leuk hè? You van de uh, King Kensington, Kensington. Ja, sorry, ik moet even op oefenen, anders krijg ik het mijn bek niet eens uit. Het is uh, bijna half. Straks om half twintig loop wat nieuws uit uh, Zandvoort en de regio. En we hadden voortuin nog een ander plaatje van uh, The Reflex En dat heette namelijk Tangled up with Love. En dat wordt volgens mij, dames en heren, echt een hele grote hit. Want wat is dat, een geinig plaatje? Ja, uh, zeker weten. Uh, Toebok radio, wat heb jij nou melden? Nou ja, nu, dat zegt: geweld tegen inbreker moet proportioneel zijn. Al dus premier Rutte. Hoe, hoe, hoe heet hij, hoe doet hij dat? Proportioneel dus, Kijk, als jij gewoon uh, alleen uh, een zakje suiker jat Dan mag je hem niet helemaal lens slaan nee. Maar als hij dus proportioneel Dus als hij, hoe meer geld hij stelt, hoe meer je hem kan verminken nou, dat zegt Rutte niet hoor ja, Nee, nee. Okay. Maar hij zegt zelf ook van het, het verleden gebeurde wel eens Dat als iemand die optrat, Vervolgens zelf in de handboeien werd afgevoerd En werd vervolgd en daar zijn we gelukkig van af, zegt Rutte. Maar hij zegt het moet wel proportioneel zijn. Als je dat niet snapt, heb je een probleem. En dan is het een rechter om iemand daarop aan te spreken. Drie van de verdachten van het incident bij het frans Otterstadion in Amsterdam... ...werden woensdagavond vrijgelaten. De vierde verdachte moest gisteren dus voor de rechtercommissaris verschijnen. En hij moest nog zeker twee weken vastzitten. omdat hij verdacht wordt van poging tot doodslag. Een zwaardere verdenking dan de eerdere, die van zware mishandeling. Maar achteraf is het nu ook wel duidelijk... Dat uh, de verdachte heeft dus geprobeerd de dief te wurgen met een nekklem. En wij denken dat de verdachte door verwurging Sorry. het slachtoffer het letsel heeft toegebracht. Maar ja, als jij, uh, als jij in jouw huis de hele zorg weg uh, komt halen... Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik ben ook... Ik zeg maar, als ik al wat verdachts hoor om het huis heen... dan. dan... Sinterklaas... Dus dat, zit ja, ja, dat, dat kan ook nog. Het dus moet professioneel zijn. Dus als ze wat komen brengen, ja? dan moet je niks doen. Maar als ze wat komen halen, dan oh, mag maar het ik, wel. Ik zit daar bovenop. Ik heb pas <laughs> geleerd uit zo'n droom. Ik denk, oh dat is echt zo waar. Ik ja. gewoon, dat ik droomde dat er een inbreker was. Dus ik liep gewoon de trap af. En ik deed de deur achter hem dicht. Zo. En nou, jij je... hebt even vandaag. En nu ben jij van mij. Oh, oh, oh. Je bent Man, van en mij. Echt, het echt heel interieur ging eraan. Maar ik had hem wel te pakken gewoon. Dat ik heb er gewoon gedroomd. Dat heb ik gedroomd. Oh. Oh, en het, echt, hij had, zo, hij had het zo te pakken bij me gewoon. Echt, oh. echt. Ik denk ja, er zit zoveel agressie in mij. Maar heb je ook dat je Als wel Als ik ook maar realiseert? een klein beetje reden heb. Dan pak ik dat aan om. Maar denk ja. jij daar ook niet van dat je nu droomt Dat je denkt, van dit is toch niet echt, dus ik mag helemaal los. Ja, dat heb ik ook wel eens ja. Ja. ja. Ik heb het ook wel eens als ik van een gebouw afval. Dat ik ergens op een hoge gebouw, gebouw, gebouw. En dan sta ik te balanceren en dan val ik naar beneden. Op en, het en, en moment denk ik van: oh jeetje, ik ga vallen. Aan de andere kant denk ik dan, het ja, komt nooit voor. Dit. Laat ik maar ter vallen. En dan ga ik zweven. En dat is oh. de hoogste wat je kan bereiken in je droom. Ja, dat heb ik maar, dat is, geleerd. Nou, volgens mij ben je dan toch wel uh, tot een heel hoog level hoor volgens. Volgens een spirituele wetten ja, ja. Ik zit op een heel hoog level ja. Maar als er een inbreken komt, sla ik hem helemaal tot moes Nee, ik zit op een <laughs> hoog level, je begrijpt het al Vandaar dat dit geluidje ook het meeste voorkomt komt In mijn radioprogramma Oh, je hem dat de de dat is hem de gaten Ik zie dat het half is, laten we snel even een plaatje draaien Want na, dit plaatje we Hebben ze we hebben wat nieuws Nieuws uit, uit de regio oh, Hoe wist jij dat? Luister je naar dit radioprogramma heel vaak Ik wel God. Kijk, ik ben een vaste luisteraar Komt toch goed uit hè. Wat hebben we hier? The man protocol soul american But he was born of this world He was born of all the mothers And the colors of our brothers And the love that was taught to you By the one they called Jesus Christ You may not know no rock and roll And there may not be a heaven or a place A wish to send you, but you know Swevel dit. Uh, Portugal, the So American. Het is uh, alweer tijd voor de regioberichten die wij elke week uh, voor u klaar hebben staan. En zo nu ook. Danghekkers zijn geplaatst. Oh. De communicatielijnen zijn getest. Ook. Straks na 10 uur. Ja. Goedemorgen zandvoort. Ja ho, zover zijn we nog lang niet. Het is even tijd voor het... Zandvoort. Precies, ja. steek van Wal. Ja, in Haarlem is gisteravond zijn de, is de Nederlandse hokpapploeg gehuldigd. ...op het uh, Grote Plein, op de Grote Markt. En de spelers die gingen echt helemaal op het uh, uit hun dak op het erepodium. En uh, het bleek ook dat iedereen in de namiddag... ...dat sportminister Schippers op unieke wijze uitpakte... ...door het hele team te ridderen in de aula van het Tijlersmuseum. Want het stadhuis was natuurlijk al malen van tevoren gereserveerd... ...door de bruidsparen die juist tussen de 11e van de elften van de elften ...het jaarwoord wilden geven. Ja. En uh, de versierselen, ze, ze worden allemaal bedoeld, bedoeld dus tot ridder in de orde van Oranje Nassau... En uh, ja, het was gewoon een huldiging die een wereldkampioenschap waardig is. En door een haag voor jeugdspelers kwamen de kampioenen via een catwalk terecht op een rond centraal gelegen podium waar het superlatief en champagne regenen. En ze hebben ook nog een feestelijke vaartocht gemaakt. En ze hebben kennis gemaakt met uitgelaten hondballetjes in een speciale kliniek. Nou, dat is toch wel heel leuk. Dit is het Zandvoort Nieuws. Is het alles? Oh, nee, ik, Het klinkt net of dat het, het, het laatste bericht nee. was oh. Nee, we gaan gewoon nog even door joh hey. Doe het normaal rustig nee, maar. Ja, we hoeven helemaal nergens naartoe We zitten nog een half uur hier <laughs> Pak een kopje erbij. Ja. De officier van Justitie heeft tegen Bartolomeus Zee, hij is 50 jaar uit Emmen. Heeft hij dinsdag 5 jaar cel Met uh, TBS dwangverpleging geëist Wegens doodslag De officier uh, liet weten uh, de, de aanklacht uh, vervalt en werd moord uh, Heeft 17 oktober 2010 Heeft hij een Zandvoort verstandig een beperkte man van het leven beroofd. Dat gebeurde in de Schelp, in een flatgebouw daar. De MNA liep uh, naar zijn daad zelf naar het politiebureau en vertelde dat hij iets ernstigs had gedaan. Hij zat onder het bloed en uiteindelijk uh, zijn ze naar die flat gegaan en toen vonden ze daar stoffelijk overschot van deze verstandelijke gehandicapte man. Heftig. Ja, ja zeer heftig. heftig. Ja. Uh, aanstaande donderdag is er uh, in Café Neuf een uh, Beaujolais primeur party. Oh. Dus dat is wel weer leuk. En uh, daar is een optreden van Saskia LaRue met de band en een rapper. En Saskia LaRue is een uh, Amerika door de pers en public gebombardeerd tot Lady Miles Davis of Europe. Ja. En, uh, ze is geboren al in 1959, dus uh, twee jaar ouder dan ik. En ze begon op acht jaar geleefd al met de trompet. Zonder ook wel over te dromen om later muzikant te worden. En toen ze acht werd, gebeurde dat gewoon. En ze heeft. Uh, dan een universitaire studie wiskunde gedaan in Amsterdam. Maar ze zit nu dus in de muziek. Dus aanstaande donderdag kan je de boze Lep gaan proeven. Oké, okay, de politie heeft een 40-jarige Zandvoort er aangehouden. omdat hij onder invloed van alcohol. met zijn auto in de Megsnerstraat. tegen parkeerde auto's was aangereden. Zandvoort is daarna uh, doorgereden. Hij werd door de politie in de Piet Heenstraat aangehouden. En hij probeerde vergeefs ook nog. Uh, zich uh, ja, probeerde te ontkomen. Hij verzette zich dus. <lacht> was flink onder indruk. En de man is ingesloten. Uh, in slapen? In, oh, uh, okay. dat, hey, dat zou helemaal een oplossing zijn. slapen is gewoon. Zover het nieuws uit voor. Straks in het tweede gedeelte. Neer. Oh nee, we zijn al een uur verder. Ja, ja, we zijn ja, verder. Ja, we zijn al een uur verder. Ik moet nog steeds even winnen, weet je dat? Oh nee, het was een uur achteruit. Hoe zat het nou ook alweer? Extra! Extra hou eens op, kraak helemaal in de bar. Tot met tien uur de toebak leeft op de rij naar 10 uur op goedemorgen zandvoort, tijd tot zonnige zand. tijd voor de Jolande keuze. Yeah. The end is near. We, nou, Dit is leuk voor het feestje volgende week. Dan dus zijn we vast een beetje in de stemming: Wham. young guns, Hey sucker. A so I greeted you with a knowing smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she'd won your heart with a fatal charm. I said, "Soul boy, let's hit the town and celebrate, hey boy." And what's wrong with the frown? But in return, all you could say was, "Hi, George, meet my fiance." Guys, guns having some fun. Crazy ladies keep them on the run. Wise guys realize there's danger in it, emotional ties. See? On an HP bed Daddy, by the time you're 21 If you're happy with a nappy Then you run for fun But you're here And you're there But there's guys like you Just everywhere and Looking back on the good old days Well, this young gun says Portion pays." Young guns having time, fun Crazy ladies, pick them on the run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 En Jan Gans, een van de eerste hitsingers die ze hadden gewoon Wauw, toen ging de trein rijden en toen kon hij bijna niet gestopt worden want ze waren echt zo ontzettend populair gewoon deze band maar nu ik deze plaat hoor, dus ja? dan snap ik wel weer dat het echt een, een hele verrassing was in die tijd het ritme en de snelheid en, ja, het, het, het, van... was, het, was, het was strak gewoon, het was gewoon ja. helemaal te gek gewoon nou als het toch bij homo's zijn of was er maar één trouwens, hè? die ja. andere was hier uh, ik kan me nog die, die kleding die ze hadden herinneren. Ja, maar <laughs> ze hadden toen ook in die tijd ook al dat kerstliedje... ...wat we binnenkort weer gaan, gaan draaien natuurlijk, oh, hè? Nee, dat was later. Dat was ja? Een, ja, dat was die vier, vijf jaar later volgens mij. zo veel later, Ja, toch? dat was best oh. wel laat. Wij, wij schuiven dat zo in elkaar. Zo, want het was één jaar, dat was toch één maand, toch? Dat werd populair dat was een maandje, toch? Nou, nog even. No dan mag jij weer zeggen wat je wilde hebben over die homo's. Yeah? Maar ik had het gisteren ook met een collega over. Van, yeah? Dat je echt denkt van... Dat we nou dat dit jaar, lijken of het jaar weer sneller is gegaan. Zie niet. Ja, maar dat, ik weet hoe dat komt. Daar is staat is wel een oefening voor hè. Dat hoor ik pas geleden weer van iemand die toch alweer uh, ja, die, die, die, die spirituele dingen doen en zo. Dat je denkt van nou ja, ik zit er nou niet echt helemaal uh, op te wachten. Maar dit zegt altijd. Uh, het gaat echt wel diep naar binnen. Ja, dat ja. soort dingen allemaal. Die <laughs> zegt van elke avond als je naar bed gaat, lig je in je bed en probeer te denken wat je die ochtend hebt gedacht. En waar je mee bezig was. Wat je hebt even gedacht in... of gedaan? Nou, ja, alle twee. Gewoon probeer even helemaal terug te halen wat je die ochtend hebt gedaan. Want anders is die trein, die sneltreintrein waar je in zit, die is dan zeg maar zo voorbij. Yeah. Ja. Oh, het is weer vrijdag. Stap 1. Het is weer maandag. Het is weer vrijdag. Dus probeer gewoon echt bepaalde punten in de week te pakken om iets echt helemaal te bedenken. Ja, ja. Dus ja, ja, ik zie jullie nu even... Ja, ja ik zit nu op van Ik heb ik vanochtend gedacht. Ja? Maar het is ook, denk ik, ook heel belangrijk dat je af en toe televisie even uitdoet. En uh, even niet twittert en uh, tweet en doet en zo. En dat het gewoon, dat je even gewoon stil bent of, of, of. Ja, als een foto's uh, ja of gewoon, de, gewoon ja. de radio met lekkere muziek even aanzet en dat je gewoon een ik beetje ja altijd een goed plan ja, ja, altijd ja luister luisteren naar ons ik bedoel dan word je ook weer in gelegenheid gesteld tot stof tot nadenken ja daar word je ook niet helemaal lekker van dan soms maar goed dat kan ja. ik, dat uh, daar doe je niks aan ik luister naar, naar, naar zie je van stel je zaterdagmorgen <laughs> Ik moet, ik moet wel even twee ernaar komen. Maar wat was het ook weer wat je wilde vertellen? We hadden nou het over homo's. Ja, ja? klopt. Ja, gisteren had ik eerst sowieso het bericht over die twee pingwings. Twee mannetjes pingwings. Oh, ja, ja, ja, die ja. natuurlijk een nest willen maken. En die zijn helemaal gek van elkaar. Er was geen seksuele activiteiten erbij. Maar ze kwamen heel dicht tegen elkaar aan. En ze zwommen samen. En ze trokken de hele dag op. En, en nou ja, dat, ze zitten nu te denken om twee homo pingwings uit elkaar te halen. Want dan moeten er ook wel. Er moet, moet nageslacht komen. Ja, maar ze kunnen ook een ei bij een ander weghalen. En bij, die, bij dat stel neerleggen. En dan... Uh, dan leggen die anderen wel weer een eindje, toch? Gewoon adoptie. Ja, dat zou wel kunnen. Maar het, zijn, het moet wel op een officiële manier gebeuren. Want het zijn echt hele bijzondere pingers. Ja, maar Paal de Leeuw heeft het ook zo gedaan. Paal de Leeuw. Ja, die heeft zijn eigen nee. uit de uh, Verenigde Staten. Haal twee zelfs. Een, Wat is hij goed trouwens? He, ja, ik vind het goed. Ja, ik vind ik het heb goed. Een maar uh, Verder uh, was gisteren uh, bij uh, de uh, Pavlov. In zijn programma gaan ze alle dingen onderzoeken. Hoe het zit, weet je al uh, uh, hoe, hoe kan iemand nou zo goed <coughs> imiteren? Uh, hoe kan iemand nou zo goed sporten? Uh, nou, noem het allemaal op. En nu hadden ze dus onderzocht van, kan je nou... Aan iemands uh, manier van doen zien. En ook in een hersenen kijken of iemand homo is. Ja. ja. En Harm van dit is het nieuws. Dit, dit is het nieuws. Zo heet het geloof ik ja. officieel. Die uh, ging zelfs helemaal een... Uh, een, een scanning hè. Zo. Een scanning. En in uh, die een gegeven kreeg hij ook een apparaat om zijn penis heen. En dan moest hij porno kijken. En kijken of hij ze wil of niet. En kijk je ja, echt waar. Dan kreeg, uh, ja, kreeg hij alle films te kijken. En achteraf kreeg <lacht> hij dan de uitslag. En hij was toch wel echt... Ja, hij was wel echt homo. Okay. Van, je, stel je voor dat ik gewoon ergens halverwege de weg kwijt ben geraakt, dat ik gewoon hetero ben. Dat ik helemaal op het verkeerde pad zit. Dat maar, zou kunnen. Ja, maar ik denk zelf als je een, een hetero erin legt, ja? en uh, die zit gewoon allerlei seksscènes, dat ze, dat ze überhaupt toch wel hier en daar wel toch even zo reageren. Dat ze dan misschien ja, een, een kwart homo zijn of zo dan. Nee, het is nooit zo helemaal duidelijk. Nee, je had ook op lesb, bij lesbische scènes had je ook al zoiets. Nou, ja, er zat leuke muziek bij. <laughs> Ja, dat stimuleert ook altijd wel. Ja, er Leuke gaan muziek. alle hoofden één kant op staan. En ja, zo. Nou, dat ik, is zal, helemaal... ik zal je weer even terug doen naar de werkelijkheid. Ja, Gaat doe maar. Meer? Ja. Ja. Want, uh, dat vind ik wel een leuk artikel. Het schijnt dus in Bloemendaal de gemeente. Het is niet nieuws uit de regio, maar nee? He? daar hebben ze allemaal altijd spaatjes blauw en rood op tafel staan. En dan heeft D66 afgelopen donderdag voorgesteld om voortaan gewoon kraanwater neer te zetten. Want hij zegt, ja, we hebben prima leidingwater, net zo lekker is als spaarblauw. En de flesjes zijn honderden keren duurder dan kraanwater. Ja, precies. Ja, maar, ja, maar, dat alleen ja, maar dan bubbelt het alleen niet. Hè? Ja. Maar ja, ja, sommigen zeggen, ja, het is te droevig voor woorden om je af te stemmen, want ik zie uit naar een goed glas wijn. En uh, ik vind dat gewoon een echte gewoon een spa blauw moet kunnen. Ja, het zijn natuurlijk een beetje kakkerig in het model. Ja. Dus, Maar ja, het is, het is wel makkelijk verdiend. Hè? Het, het is, ja, het is makkelijk het is, verdiend. Ja. En kraanwater, het is gewoon belachelijk. Gewoon dat, dat we voor alles het, hetzelfde water gebruiken Voor de wc door te spoelen, voor je auto te wassen. Wat is ja. onzin allemaal? Sowieso ja, zo, zo je auto wassen vind ik echt dat je denkt, ben je niet goed of zo? Maar het water is gewoon zo schoon en dan ga je inderdaad water uit een flesje en er wordt helemaal uit België gehaald. Ja. We denken dat de kilometers dat aflegt. Dat is natuurlijk onzin gewoon. Dat is echt puur onzin gewoon natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Onzin! Onzin, dames en heren! Oh, er wordt weer gebeld. Wie is nou, daar? Wie zou het zijn we, denk je? Wie is daar? De Sinterklaas. En we houden nu nog even in ook, hè? En dit is natuurlijk weer een uh, plaatje uit de... Uh. Kan het verwachten. Deus kiss me memory your history understand a little more the aftermath of just a moment lost in time bars is time to find just a moment lost Uit, ja, ik zal het niet meer nog een keer. Nee, sorry. Echt, een, een, een, een, we, wees rustig. Er is niks aan dan. Nee. er is geen bom of zo. What? Laat me zitten. Oh, wat zeg je nou? Wie is dat nou hier? Ja? Er is geen bom of zo. Nu je het zegt, begin ik om een ongerust te raken natuurlijk. Eh, moet je hierover praten. een doodzwijgen, zoiets. Nou, tien minuten voor tien, want dan weer aan het einde van het radioprogramma. Het is ook echt belachelijk, want we hebben het net over dat het allemaal zo snel gaat. En dat we wat oefeningen eh, onszelf al opgegeven hebben. nou ja, probeer s'avonds voordat je geslapen nog even te denken wat je s ochtends deed. Ja, ja, En ik zit zo vast in vaste patronen, dat ik zelf maar, als ik straks naar huis rijd, en ik ga het door Halen heen, dan kijk ik altijd stevast dezelfde straat in. En dan zie ik dan, ik zie hier een bord staan. Ik weet niet eens wat op het bord staat, maar ik zie het gewoon elke week. Dus ik moet me nou gewoon elke week inhouden om niet in die straat te kijken. Nee, en zo heb ik, ik meer het van bord die vaste lezen. rituelen. Het bord lezen. Ja, het bord, bord lezen, je. Ja. Ja, maar onzin. het is ook met gewoon lezen ja? dat je soms zit te kijken. En dan heb je bijvoorbeeld een uh, paternoster. Dat ja? is dus zo'n kast. Maar als je heel snel leest, dat deed ik dan. En ik las porno sterren. Noster, noester, pater. Uh, no, ja, porno, pater. Ja, ja nou, pater, denk pater denk je aan porno. Ja, het zit er wel in. Woorden, ja, ja, andere woorden. Ik had laatst ook weer een woord dat ik denk van nou, ik, ik lees dit en daarna dan te kijken even beter en dan blijkt het gewoon helemaal niet, uh, niet te zijn. Nee. Van ongekend en of, uh, onge, uh, en of onbekend. En je leest gewoon wat jij op dat moment, je, ligt, je, je, je geest vult het al in. Heel raar. Ja, heel, is heel raar. raar. Ik kan me er niks meer voor voorstellen bij het porno ah, nee. gewoon. Nou, afgelopen week was natuurlijk uh, deze man. Joe Fraser, ja, de, die is overleden. Ik moet er ja. met je belachen. Want dame, dit is namelijk Moment die dat roept. Ja. En Moment die die heeft hem zo ontzettend afgezekerd. Je, je wist nog nooit of het, nou, zeg maar, of het nou een toneelspel was. Hadden ze nou echt ruzie? O, of niet, want er was namelijk ook uh, een, een moment dat ze bij elkaar in de auto stapten. Dat moment Ali door Frazier werd meegenomen. En dat hij hem zelfs ook geld heeft gegeven, omdat hij aan de grond zat. Dus nou, of het allemaal nou gespeeld was. En uh, afgelopen week in de wereldrijd door werd verteld dat hij toch echt wel ruzie met Joe Frazier had. momentale. Hij heeft zo de spanning gehad dat hij een keer van hem heeft verloren. Ja, dat Dat het ja. een leven lang is uh, blijven achtervolgen. En zelfs bij de, de aansteken van die, uh, van die vlag bij de Olympische Spelen, weet je, hoor, ja. zei, uh, zei Joe Fraser, en ik hoop dat hij erin flikkert met die, met die <laughs> opvikt. <laughs> ja, precies. Maar goed, uh, ja, niks anders. Respect, Het is heel leuk om die oude beelden te bekijken en zeker ook momenten die dan weer met zo'n interviewers zo'n zo BBC-interviewer uh, uh, aan het werk is, dat je denkt, jezus, wat is dit, gewoon zo elkaar afbekken. Ja. maar het is mooi televisie. Goed, ja, traan in mijn ogen. Ja, maar, uh, ik heb het ook wel moeilijk mee. Ik werd ook s'nachts uit bed vandaan gehaald om te ja. kijken. Nee, o, zonder, maar dat is het uit. moment, hè? Op het moment dat die tranen in jouw ogen zit, dan kan ik bij jou dus je bloedsuiker meten. Oh, he heel belangrijk. Ja, en uh, ze hebben in Amerika hebben ze dus experimenten gedaan bij konijnen. En dit zijn experimenten die niet zeer doen, dus dat mag. Oh. En ze hebben dus ja, en ze merken dus dat het glucose-niveau in een traan, volgens hetzelfde is als dat in het bloed. Ook oh, ze hebben ze wel geprikt van bloed. Okay. Maar dat zou dus wel betekenen dat je dus uh, als die. Uh, Zie, je bloedsuikerspiegel dus op deze manier in de gaten kan houden Dus dan moet je even, gewoon even een als je ja? Neus houden oh, ja. Dan gaat je ogen een beetje tranen Hatsje, Je hoeft niet te prikken, niks Dat is wel mooi En ja. je kan ook zeggen bij kinderen ja? Je moet bijvoorbeeld een prikje halen bij de dokter voor hun bloed En dan ga je gewoon nog heel vervelend doen Dat ze moet binnenkomen nou, Je pak je, je tranen over die wang liet. Klaar, klaar als ja, jij geeft eens een knal voor zijn kop, gaat hij huilen. Nou, wat is erger? Een prikje of een knal voor je kop? Uh, ja, ja, uh, ja, ja, je kan kiezen op dat moment. Wat wil je? Oh, ja. nou, dat is duidelijk. Ja, maar het is inderdaad echt voor mensen met diabetes geweldig. En uh, ja, die onderzoeker, die, uh, ze blijven dus kijken of ze het inderdaad kunnen gaan doen. Nou, ideaal. Ja. Goed, ja. dan gaan we het uh, nieuws over geld namelijk... Ze zijn ook ontzettend met, uh, met ons handen. Wat moeten we nou met het geld? Want Griekenland, uh, van Griekenland duwen van de kant in ja, Italië. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, is nog veel erger gehoord. Oh, is, oh nee, nee. Griekenland is erger dan in Italië. Of wat was dat ook weer? Nou goed, ik gooi het allemaal door elkaar. Uh, maar goed, nieuwe leiders. Die moeten het allemaal gaan redden straks. Maar uh, ze hebben nu eens een... Uh, een, een, een, een noem je dat? Een uh, pool gehouden. Er zijn de straat opgegaan met de ouderwetse gulders. En heel veel mensen hadden zoiets. Ja, we hebben nog steeds iets met de gulden. Eigenlijk wil ik wel dat de gulden... Dat we, ja, de gulden moet terugkomen. Ja, zeker weten, man Ook een um, een effectenhandelaar die zegt van ja de gulden was gewoon pas keihard dan had je gewoon iets en nu met die euro pff, je hebt er niks aan gewoon maar dan ging hij ook eens rekenen ik betaal nu 3,50 voor een koffie op het centraal station uh, dat is dan 8... Ja, nee, dat is, dat is toch anders. Ja, dat, is niet, dat, dat klinkt is niet fijn. Anders. Nee, dus vandaar dat ze toch denken van nou, misschien moeten we het maar niet doen. Ja, en, en dan ja, worden die acht uh, gulden die je straks betaalt. Ja? Die wordt dan weer net zoveel als dat de euro is. En dan wordt het gewoon straks 8 straks euro wat je moet betalen op het station. Ja, dat, je gevoel, dat is gevoel, weet je. straks een oh. wisseltruc. Die ik denk, maar de politiek, uh, je hebt de VVD-prominent -pro, Patrick van Schie. En die, uh, heeft dus, hij is directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD. En volgens hem moet er een besluit worden genomen over de toekomst van de munt. En hij zegt, uh, we gaan voortaan gaan we uh, de munt de neuro noemen. Een munt met alleen landen in Noord-Europa. Nou, Oké. Okay. Dat is wel apart. Ja. Yeah. En uh, hij zegt ook al van, uh, dat de munt Nederland veel welvaart heeft gebracht. Noemt hij nooit aangetoten onwijsbaar. En van uh, schief vreest dus echt dat ons land een zware klap krijgt door de eurocrisis. Maar ja, hij gelooft niet dat de, de euro sterker wordt met de Fransen. Dus die moeten eruit. Griekenland moet eruit. Italië moet eruit. Nou ja, ik denk dat Spanje er dan ook gewoon uit moet worden. Maar uh, deze hele omzet wordt er ook uh, echt uh, ja, het wordt helemaal, prijzig. Ja, ja. Voor mij moeten we dat ook weer niet doen. Ja, ik ben een beetje bang voor allemaal. Ja. Maar ja. Hebben we nog wat? Of uh, is het nee, tijd? Nee, we gaan even tijd, een plaatje hè? draaien, dames en heren. Ah, oké. Okay. Friendly Fire op de radio. Live those days tonight. We wait to feel the golden age Miss the rush, the lights of better days me yeah. En die geweldige plaatsen Live those days tonight Dan maak er een groot feestje van Nou nog even wat goed nieuws Over de Midbusters Ze krijgen een eredokteraat voor het programma wat ze maken, ze hebben namelijk een uh, programma dat heet Midbusters. En daar worden allerlei, ja, idiote dingen uit, het, uit films of uh, uit broodje aanverhalen worden uh, uitgezocht. En daar vaak is daar, zijn er grote explosies bij. Het is gewoon echt een lust voor de ogen. Het is gewoon echt freaky televisie. Je kijkt er volgens mij al een jaar of vier na, denk ik zelfs zo. Oké. Okay. Ja, ik vind het echt geweldig. Wat was nou de leukste? Uh, wat ik eigenlijk... ja, uh, uit elke Oké. Okay. Dat hebben ze nagespeeld en dat kwam zo goed in de buurt. Dat zag er echt zo goed uit. Maar goed, je ja. hebt nog even een berichtje, want het is bijna alweer tijd. Ja, de onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen ontdekt dat als je minder zout gaat nemen, dat je dan juist de golfsterrol omhoog gaat. Huh? Ja. En uh, ze zeggen dus ook van uh, het is gewoon heel belangrijk dat mensen... Uh, checken, Want ik krijg de, de nieren gaan meer renine en uh, aldosteron produceren. En dus nou, maximaal 6 gram zout per dag. En je hoeft dus niet echt heel veel te bezuinigen op zout. Want uh, ja je, daar word je uiteindelijk ook niet beter van. Dus het is belangrijk om te genieten van het leven. Ja, dat is een hele mooie wijze. Nee, ben mee. Hè? Veel plezier met Sinterklaas. <laughs> want ja, het is alweer zover. Ik ga mijn schoenen zetten vanavond. Jij ook? Ja, kan Mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak leeft is afgelopen. Ah... Uh.